Die lieve kleine jongen, die werd op heeterdaad gevat. Toen hij een tuiltje rode rozen stil uit een park genomen had. Hij smeekte zacht en heel ondacht. Och agent, laat mij toch gaan. Al zo veel van rode rozen, dus u du weet niet hoe oh lief ze. Agent, het kind zag huilen, dat zo lief van zijn moeder sprak. Kwam er een glimlach in zijn ogen, al keek hij nog een beetje strak. En het lieve Joch beloofde toen: Heus, agent, zal het nooit meer doen. Mijn Zoveel van rode rozen, dus u weet niet hoe lief ze is. Ik heb de mooiste uitgekozen, omdat ze morgen. Heelvuldig, koop daar je moeder bloemen voor een kind dat zo van moeder haalt. a cat